Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een woningbrand in Munnekezel in Friesland is de bewoonster van het huis om het leven gekomen. Dat meldt de politie. De vrouw van 70 werd door de hulpdiensten uit het pand gehaald, maar ze kon niet worden gered. De oorzaak van de brand is niet bekend. In het noordoosten van Nigeria zijn zo'n veertig houthakkers ontvoerd en drie anderen om het leven gebracht, meldt het Franse persbureau AFP. De mannen kwamen donderdagavond niet meer terug uit de bossen. Bij een zoektocht werden diep in het bos de lichamen van drie houthakkers gevonden. Het lijkt erop dat ze zijn doodgeschoten toen ze wilden vluchten. De rest is nog altijd spoorloos. Vermoedelijk zit de islamitische terreurbeweging Boko Haram achter de ontvoering. In veel Europese landen wordt de komende dag begonnen met vaccineren. In Duitsland is een dag eerder dan gepland de campagne al van start gegaan. Een vrouw van 101 in een verzorgingshuis kreeg de inenting als eerste. Daarna de andere bewoners en ook de verzorgenden kregen de prik. Ook Hongarije is al begonnen. Daar werden dokters en medewerkers in de gezondheidszorg als eerste ingeënt. In Slowakije werd als eerste een lid van de Slovaakse pandemiecommissie gevaccineerd... Nederland begint op 8 januari met inenten. Archeologen hebben in Pompei een thermopolium uitgegraven dat in bijzonder goede staat verkeert. Een thermopolium is een verkooppunt van maaltijden. Op de zijkanten van de toonbank zijn schilderingen van verschillende soorten voedsel bewaard gebleven, zoals geslachte eenden. In potten troffen archeologen voedselresten aan van onder meer vis en slakken. De havenstad Pompeii in het huidige Italië... werd in het jaar 79 bedekt door een dikke laag as... door een uitbarsting van de Vesuvius. Het weer. Vannacht veel wind aan zee stormachtig. De temperatuur ligt rond de 5 graden. Ook de komende dag veel wind en regen, vooral in het westen. Pas tegen de avond wordt het droog. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft, heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte, Warmte.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 Dat iedereen daarlaat. Ik heb getwijfeld over België, want dat taaltje is zoza. Stond zelfs in Dubio, maar ik nam geen enkel risico. Ik heb getwijfeld over.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 me you're dead. Ooh. <laughs> Here I go again, I see the crystal visions, I keep my visions to myself.